Het spook van Evercraggy. Craggy. Een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreux. Vandaag het zesde, tevens laatste deel. Katten zijn taai. Regie Dick van Putten. Ja, hou op! Hou op! ik doe je pijn! Sta ja, stil, zeg ik! Kalm, Jerry! Het ja. is op Donald. Dag, Donald. Ja. Ben je daar weer? Ja, als ik twintig jaar jonger was. Dat los, Dat maar los, Ik kan toch niet meer weg, de deur is dicht. Uh, wat is dit? Wie zijn jullie? Wat moet dat mens daar? Wie is dat meisje? Dit is een hoorschel uh. en geen quiz, ouwe heer. Dat meisje is iemand die zich Margot Macabre noemt. Deze lummelige jonge man beweert af en toe Silvio Macabrio te heten. En ik ben degene die de erfenis toekomt: Gerard Macabre uit Holland, Twinke Je lijkt me uh. een beetje de waard, Donald. Wie kent me toch? Wat? Jij weer? Ik dacht dat ze jou voorgoed uh, hadden... Ik zou u loszap om een kleine verklaring mogen verzoeken, omtrent uw ja. aanwezigheid en zo. Ja. En, uh, een eindje omgeweest. Vluchtje geschept. Ah, juist. Een beetje met een hamer geklopt, hè? Als ik het wel heb, mag ik het doel daarvan weten, milord? Ja, nou, tegenover monumentenzorg heb ik de verplichting op me genomen voortdurend op de hoogte te blijven van de toestand van het maatselwerk. Daartoe gebruik ik een hamer, Foxbound. Ook in de verborgen gangen, milord? Juist, en voor alles in de verborgen gangen, Foxbound. Gisteren zakte er weer een toren in mekaar. Denk eens aan wat een schrijfwerk dat weer zal geven. En hoeveel inspecteurs we hier krijgen. Jarvis, waar is het vaatje? Ik heb dorst. Het vaatje, milord, staat daar gisteren in de hoek. Maar, uh, Mr. Foxbound... Als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Antieke Spiritualien zal eerst toestemming moeten geven. Ja, ja, ja, ja voorschriften, voorschriften, voorschriften! Alles in drievoud! Niemand weet waarom! Ik heb dorst! Dorst, ik, ik wil drinken! Voor uh, deze zeer bijzondere gelegenheid meen ik een uitzondering te mogen maken. Mm -hmm. Om daar één voorwaarde: als Miss Marco de goedheid zou willen hebben een van haar onnavolgbare cocktails te creëren. Oh. Met whisky? Ah oh, bah. Het zou bij deze gelegenheid zeer van pas kunnen komen. Hmm, bon. Maar uh, niemand kijken naar. Dat kleine flesje dat u in uw tasje heeft, dat mag u ook gebruiken. Ja, wacht nou eens even. Uh, wilt u eens even door dat venster zien, milord? Uh, um, oh, uh, ik begrijp. Uh, jazeker, uh, een flesje, ja, ja, uh, uitstekend. Zou we niet liever een heerlijke pot echte thee zetten, Donald? Zou dat niet beter voor je zijn? Nee, ik sta er nog steeds van te kijken wie er hier allemaal het woord voeren. Hier sta ik. Donald, Leib, MacGamber van App Teruggekomen onder zeer verdachte omstandigheden. En er is hier een gekakel als op een publieke veiling van pluimvee. Fogbaunt, Jarvis, ik eis en beveel. Zeker, Miload. Met u vanaf. U hebt getracht om op eigen gelegenheid de schat op te sporen. Dat was ons al tijdelang duidelijk, Milot. Hier is de shaker, En hier staan de flessen. Ja, licht heb ik geprobeerd om de schat te vinden. Jaren en jaren lang heb ik deze, deze rattenkast bewoond. Zolang er draaglijke whisky was, kon ik het uithouden. Denken jullie dan werkelijk dat ik me zo laat ringeloren... ...door het rijmende gezanik van een McTravis... ...om daar zomaar afstand van te doen? Jij daar, jij bolle jongen. Hoe heet je ook weer? Gerard Macabre. Oh, nou dan, Gerard. Dacht jij dat het familiehoofd zich door geleuter en papier opzij zou laten zetten, hè? Dat jij alles hier kon overnemen alsof het een regeringskabinet was? Zij nee, is de enige elfgenaam niet, sir. Al was er een heel leger van elfgenamen. Ik Donald, zoon van Donald, kleinzoon van Hedges, wie mij weg wil hebben, zal met ons moeten vechten. Dat. nou nou nou nou, ouwe heer? hebt u wel eens van karate gehoord? Is dat ook een elfgenaam? Ik heb me niet schelen. Jij daar, meisje. Hoeveel van die rommel maak je daar? Ongeveer een liter, of Donald? Oh, maak vier keer zoveel dan, hè? Nee, zes keer zoveel. Wou je een bad nemen, Donald? Hoi er buiten. Jij, jij, jij. Oh. Dat jij ook altijd en eeuwig moet opduiken. Waarom moesten we hebben en een trouwen? Oh. Ik stel er prijs op u mee te delen dat ik nooit vecht met personen boven de pensioengerechtigde leeftijd. Zeg. Mm -hmm. Dat is dan heel verstandig van je. De meesten kunnen een knoop hier leggen als ze willen. Schiet wat op, meisje, met die drank. Ik kan dit niet op vredige wijze geregeld worden. Nee, te de deksel! Jij, die vent met dat snorretje, het cocktailkit en ik. Wij gaan een traditioneel mek hebben gevecht aan. Beker na beker drinken we leeg. En wie het laatst op de been blijft, wendt de pad. De voorwaarden van overdacht, sir? Ja, dat, dat wou ik net zeggen. En wie nog in staat is om de voorwaarden van overdracht te begrijpen als het twaalf uur slaat, die mag meedelen. Zo zal het zijn. Meisje, hoe staat het daarmee? Ik vrees dat ik niet bij die barbarij aanwezig zou kunnen zijn. Dat zult u wel, my lady. U vergeet uw plaats, Mr. Fortbouw. U heeft mij geen bevelen te geven. Oh, nee, nee, ik niet. Ik inderdaad niet. Wij willen uw zo goed zijn even naar haar voeten te kijken. Waarom zou ik zoiets... Ha! maanlicht, ik zit in het maanlicht. Precies, uw ladyschap zit in het maanlicht. Wat een gemeene streep voorband, schuif onmiddellijk het gordijn dicht. Ik denk er niet aan, mijn lady. Wat is er voor geks aan de hand, notaris. Dan mag ik iemand die geen lid van de klein is, niet mededelen. Je kan het uh, gewoon eindelijk eens ophouden. En duurt dat cocktailshaker eeuwig, meisje. Ben ik ben kalm, Donald. Zeg, notaris... Dat ik dat flesje in mijn tasje zitten, werkelijk. Dat heb ik gisteravond vastgesteld, mis. Ah. Nou, geliefde erfgename, daar gaan we. Eén moment, sir. Wij anderen zullen ook moeten meedoen. Dat zie ik niet in, voor jullie valt er niks te erven. Wat u gaat doen, is de al oude Schotse strijdwijze, die sinds de dagen van Robert de hier in Down genoemd wordt. Volgens de tra traditie... Moeten alle aanwezigen deelnemen. omdat de Schotse gastvrijheid. onder alle omstandigheden gehandhaafd moet worden. Ja, dat zou ik waarachtig vergeten hebben. Jij daar, meisje, schenk voor de anderen ook, in maar vlug. Ja. U kunt eigenlijk beter wat beleefder zijn tegen mijn aanstaande vrouw, Sir Donald. Tegen die kleine heks met de groene ogen. Ah. Ah. ik denk er niet aan. Vooruit jij, schenk Als. als iemand het gordijn wil dichtgaan. dan zal ik je daar kracht belonen. Ho, schrijf maar uit. Jouw beloningen zeiden, wat je noemt vreemd. Opstaan, allemaal! De eerste drank breng ik uit op McGabba. Wat doe je daar, man? Daar drink ik niet op. Nog niet! Laat dat nou toch eindelijk die toneelvertoningen achterwege, man, brave mensen. Deze knaap is hier niet om te erven, hij is hier ook niet als bendeleider, hij is. Zijg, Gerard! Onzin! He, Hij is hier in zijn kwaliteit van inspecteur van de vermakelijkheidsbelasting. Maar, maar, maar, maar, ja, je dan. Hij moest nagaan ja. of er hier misschien geknoeid was met de opbrengst van de toegangskaartjes voor toeristen. Ja, ja, ja, ja. Dat komt meer voor dan jij denkt, Ezel. Een inspecteur is een behoorlijk beroep, maar dat is niet alles. Ik was hier op eigen verzoek. Mijn werkelijke naam is... Thomas McTravis. Oh. Hoor je me, Donald? Een McTravis ben ik. En ik wil erop toezien dat jullie glibberige Mac geen oh. geen grapjes uithalen met de voorwaarden van de verzoening. Ja, ja, ja. ja oh. Goed. Blijf dan van die cocktail af. Als een Mac is, kan je toch niet tegen. Dacht jij dat ik me zoiets door een Mac Abber liet zeggen? Hier met die shaker. Misschien is het beter om voor de volgende ronde een ember te nemen, mis. Of die helm daar. Die is nog van Temmels de reusachtige. Uh lekt hij niet. Twee dingen zijn in de klan, maar ik heb er altijd zuidig bewerkt, mis. Traditie en vloeistoffen. Temmels placht zijn drank in zijn helm mee te dragen. Ah, een whisky, ah, whisky. Goed, zet maar op dit kastje. Zo, oog in oog. Jij ook, mens. Jou bedoel ik. Nee, nee, hij doet niet. Nee. Wilt u nog even naar dat licht kijken, uw ledyschap? Ah. Applaus, McEvan. Eén, twee. Wat, wat gebeurt daar? Fuckbound. waar is dan de euforie? Wat betekent die rookwolk? Dat is knap gedaan, Fuckbound. Precies wat ik dacht. Oh, ze ging veel te ver. Maar wat is er toch gebeurd? Niet kletsen, verder drinken. Dat zal nooit eerlijk zijn, Milot. Uw neef heeft het recht op enige uitleg. Nou vlucht dan. Wij zijn zo vrij geweest om mijn lady een weinig uit te bannen, sir. Ba wat? Lady Euphoria Trimente McEbbe is, als ik het zo mag stellen, tamelijk tijdloos. Tijdloos? Hoe dan? W waarom dan? Lady Euphoria heeft 300 jaar geleden goed gevonden om diploma A, B en Omega te halen in uh, hekserij. Ze wist haar beduidende intelligentie voortdurend onder te brengen in katten. Katten zijn erg taai, zoals u weet. En ook intelligent. Al naar behoeven kon Lady Euphoria ook andere vormen aannemen. Zoals wij hm, hier heel duidelijk hebben kunnen waarnemen. Ze was, uh, ze was een zogezegd uh, poes en scène, nietwaar? Hmm. <laughs> en dat zou ik moeten geloven. Uh, en dat maanlicht heeft dat er ook mee te maken. Oh, Gerard, als je zo staat te grijnzen, ben je net een vergeten benzinepomp. Dat maanlicht hield er op de plaats vast. Kijk, elke heks heeft er trauma. Maanlicht is tantes trauma, Dan moet ze Willows elk bevel opvolgen. Maar zelfs als die ontzettende onzin waar is, wat de kan ze dan doen? Braak nemen op jou. Kijk, ze was eens getrouwd met een Jared McEbbe. Die snurkte zo hard dat ze er vermogens bijna bij verloor. Ze wilde jou niet in de terug hebben. Ik zie van hieruit dat die jongen er geen draad van snapt. Schenk zijn beker nog eens vol. Jij bent die knaap uit Holland, is het niet? Dat dacht ik wel. Ja, moeilijk volk die Hollanders. Begrijpen alleen wat er op een kastel is of staat. Dat rekenen ze nog na. En, uh, en, en waar is Tante nu? Boos boos boos, boos, boos, boos, boos, boos, boos, boos, boos, Kijk, alsjeblieft, hier is Tante. Blij dat ze weer zichzelf kan zijn. En nog waarschijnlijk niet meer boos op je. Mm Haha, -hmm. ha, ze kijkt naar je. Dan vooruit, Girard. Zeg wat liefst tegen de. Oh, eh, uh, uh, uh, daag, eh, uh, tante. Ja, uh, zeg wat, Bound. Uh, wat had dat flesje met dit alles te maken? Dat flesje heeft Jarvis op mijn verzoek bij de apotheker in het dorp laten vullen. Uh, met een anti-heksmiddel. Oh. Oh. Oh. oh, Nou begin ik het ook al te geloven. Dat die onzin, die, die baarlijke onzin. Misschien wil Miss deze heer laten zien. Nee, nee, nee, nee, laten we doorgaan. Dat hoeft niet. Er valt niets te erven. Alles blijft zoals het was. Ja, als een Mac dat zegt, dan is het al meteen verdacht. Tja, zes, zegt de laatste strofe van het gedicht eens op. Met alle genoegen, sir. Maar als een MacAbbel met rode haren van verre terugkomt na 400 jaren en een Mac op handen zal dragen, dan heeft het uur. Ter verzoening geslagen. Precies, dankjewel, Jarvis. Gehoord, brave lieden. Gerard heeft rood haar. En van verre komt hij ook. Maar een mec is dragen. Ha, ha, ha, ha, probeer hem eens op te tillen, Gérard. Ja. mag ik de aandacht verzoeken voor een paar bladen papier? Die My Lady Euphoria achter die stoel heeft achtergelaten. Ja, ja, je, je doet mij, man. Ja, Donald McKeever, hebben jullie wat vergeten, hè? Ik heb hier twee horoscopen. Stuur ze naar een weekblad. Als er een advertentie uitvalt, drukken ze die ons in graag af. Uit deze horoscoop hier blijkt dat Miss Marco zich hier onder valse voorwensels. ...heeft ingedrongen. Geen sprake van, ik ben een merkhebber. Inderdaad, van moeder zijde, mis. Nee, niet verder gaan. Ik begin iets te vermoeden. Ik ook. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Waaraan? Mijn vader en moeder wisten ook van dit gedicht en van die schat. Ja. Daarom werd moeders naam aangehouden. In Frankrijk kan dat heel best. Maar hier geldt de naam van uw vader, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, die heette Dondes Mac Travis... En gisteravond heeft Gerard me gedragen. Op zijn handen. Gehoord, hè Dat. dat ik. ik dat nog moest meemaken. Gerard. Margot. Donald. Het uur is gekomen. De strijd is voorbij. Schenk in, Margot. Ik ga op. Ik had een wedstrijd willen aangaan. Maar traditie is traditie. We zijn verzoend en. Ja, ik zou dan aan de rest ook moeten onderwerpen. Dat uh, is te zeggen, enig overleg met Mr. McTravis is heus erg nodig. Ja, waarom nou nog? Hier is de verzoeningsdrang. Ja, even wachten, er schijnt nog iets niet te kloppen. De schat ter waarde van 300.000 gouden ducaten is sinds 400 jaar aanwezig op een plaats die in deze papieren aangegeven staat. Dat weten we. Overmorgen gaan we... Dat kunt u beter niet doen. De belastingwetten van het Britse Koninkrijk bevatten een bepaling over erfenisrechten. Ja, daar hebben we volstrekt maling aan. Dat kunnen we helaas niet, milord. Ja, ja, ga maar door. Een vrij nauwkeurige berekening heeft me geleerd dat de huidige waarde van de schat zou gelijk staan aan 2 miljoen pond sterling. Daarvan zouden over 400 jaar aan vermogenserfenis, aandeel, winstdeling en omzetbelasting moeten worden betaald. 2 miljoen 500.000 pond sterling. De struikrovers! De miserabele, gemeenloze misdaad. Met u volaf. We zouden de schat kunnen laten waar ze is. Ja, weerlig. Dat zullen we dan ook doen. Ook. Weigeren het niet dat Mr. McTravers hier aanwezig is in zijn kwaliteit van inspecteur der vermakelijkheidsbelasting. Ja, wie vermaakt zich hier dan? Niemand, niemand. Maar Mr. McTravers is verplicht als rechtsambtenaar kennis te geven van een en ander aan de bevoegde instanties. Niet waar, Mr. McTrevus? Ja, zo is het helaas, Donald. Al volgt er weer 400 jaar strijd op, ik kan niet anders. 400 jaar hebben de McTrevussen ondanks alles geëerd als Schotten, als Hooglanders. Maar, maar nou. Eén ogenblik, alstublieft. Oh. Uh, Mr. McTrevus, als de vindplaats bekend is. Wat gebeurt er dan als u de betreffende instanties bericht geeft van de schat? Dan moet ik de vindplaats in Driefout aangeven bij de gebouwendienst. En die vraagt advies aan de Rijksafbraakdienst. En dan komt er advies van de centrale belastingrecherche. En dan gaat alles nog eens rond in Driefout. En als u de vindplaats niet kunt aangeven? Dan valt er niets aan te geven. Uh, mm, ik heb een mededeling te doen. Vanmorgen heb ik parabeus enige papieren in het haardvuur laten vallen. Hoe gelukkig? Ah. Ja, maar als er niets gevonden kan worden, waar leven we dan verder van? Uh, ik heb daar een idee voor. Uh, dat is te zeggen, als eerst en voor alles zonder twijfel of kritiek wordt vastgesteld... ...dat ik opvolgend hoofd van de Klein Mekhebber zal zijn. En dat hangt nou weer van je voorstel af, mijn jongen. Ik zie kans om zonder enige inbreng de kelders weer te vullen met die onovertrefbare Mekhebber-whisky. De stallen aha. te vullen met raspaarden, hm? heel die oude glorie te laten herleven zodat de naam MacAbber zal klinken overal waar mensen wonen. Ja, ja, ja, ja, ja je hebt te haastig gedronken, vriend. Oh ja, dat herinnert me nog aan een andere voorwaarde: dat Margot, MacTravis Travis Mac Abber met mij in het huwelijk treedt. Oh. Wat ze als licht in de 60 graden ook makkelijk kan doen. Weet wat je doet, Gérard? Wil je of wil je niet? Hm, je zou mooi kleuren bij het behang dat ik zou aanschaffen. Hm. Dus, ja? Ach, jawel. Je hebt zo'n prettige scouder om tegenaan te leunen. En... Zeg, als hoofd van de familie. Moet ik toestemming geven? Denk daaraan. He? Wat is de rest van je voorstel, jongeman? In Holland krijgen we duizenden en duizenden toeristen. Hmm? Waar komen die voor, dacht u? Nou, uh, tulpen. Molens, mm. klompen en al die dingen. Nee, mm, de molens zijn afgebroken, de klompen komen uit Duitsland en de tulpen zijn van plastic. Nee, om Donald, nee. Bij ons komen de toeristen vanwege de hotels. Hotels, van alles maken we hotels. Uh, pakhuizen, woonschepen, kippenhokken. We schuiven er bedden in, we hangen er bordjes op met zima met vroestuk erop. En de gasten stromen oh, toe. Oh, huh? wat een <laughs> meesterlijk idee. Ja, ja ik, ik zie niet helemaal in op welke manier we deze al ratten... Juist daarom, daarom. Fokbound. Jij kunt naar eer en geweten een document opstellen dat er hier een schat verborgen is, nietwaar? Dat, uh, dat zou ik inderdaad wel kunnen, sir. Mooi. Dat lijsten we in. Afschriften ervan drukken we af als advertentie. En iedere gast mag onder leiding van een gids gaan zoeken. Maar, maar als ze wat vinden. Uh, is, stil om. Huh? Jij, tennis. Jij geeft je baantje aan en jij komt hier als schatgids. Voor iedere klant krijg je twee shilling. Voor iedere mislukte zoekpartij nog eens één shilling. Wat zeg je ervan? Als je morgen vroeg een doffe smaak hoort, dan is dat mijn baantje als inspecteur... dus over de muur gaat, rijden. <laughs> en alles wat u te doen hebt, oom, is af en toe een beetje te spoken ...en verder samen met Jarvis die oude whisky te stokken. <laughs> ha? Ha? <laughs> oh, goede tijden van het geslacht, Macamber. <laughs> Ik zie jullie weer terugkomen. Oh, mijn tante ook weer. Precies, tante. Tante blijft bij ons, krijgt een uitstekende verzorging. Heks of geen heks, ze is lid van de club. Heks of geen heks? Oh, dat is heel, heel lief van je, Gérard. Mm -hmm. Hier, dan krijg je een kus voor je. Mm -hmm. Zeg, maar we nou, eindelijk onze bekers is leeg drinken, huh? Nee, ik, ik, ik heb geen trek meer. Gérard, huh? ga even mee naar het grote terras? Wees nog geen spelbreekster, Margot. Ah, laat die twee tortelduifjes nou maar, Tammers. Er is net genoeg voor ons beiden, de notaris en Jarvis, hè. <tiedacht> ah, je zou zweren dat nou nauwe lentegeur in de lucht zit, lieveling. Kom maar dichterbij, het is een beetje koud. Ja, uh, ja. zeg Jerry, dat hotelplan, is het park daar niet een beetje hinderlijk bij? Die vleesetende planten, die... Over die slangenvijver. <laughs> Dat hele park heb ik zonder kosten in één avond plat en weg. Huh? Ja, Kun jij dan ook heksen? Op mijn eigen tijdse wel, ja. Ik laat die beatgroep komen, weet je wel. De blundering Oaks, waar <laughs> alle tieners op het ogenblik achteraan hollen. Rondom die oude galg laat ik een podium neerzetten. Oh, jongen, wat een lekker gek idee, <laughs> zeg. En dan? Dan komen de fans, een dichte, horde, geestdriftige fans. En na twee nummers van de Oaks is de hele tuin plat gewalst. vijver, <laughs> galg, dwaaltuin en kerkers, weg. Knap, mooi. <laughs> oh, Gerard, goed uitgekinkt. Ah, zeg dat meer daar beneden. Oh, Gerard, wat is dat mooie, helemaal stil. Geen rimpeltje in het water. Kunnen we ook uitstekend gebruiken. Gelegenheid tot ontspannende watersport, weet mm -hmm. je wel. Snelboten die voorbij razen. Rustig hengelen. Met transistorradio's zeker. Urenlang duren in de blauwe lucht. Doe met het oude werkje dat er tussen de akkers doorloopt. Komt voor in de volgende te staan. Rustieke, echte weg. Vlucht uit de lawaaiige wereld. <gacht> en ons kasteel. Kijk het daar nou liggen. Helemaal donker en dreigend. Wie <gacht> zou daar nou in durven? Kwestie van adverteren hoor. Het enige gegarandeerd echte schat- en spookhotel. Speciale attractie voor bezoekers uit Texas. Een <gacht> schiet op elke schaduw twee <gacht> pistolen per kamer. <gacht> oh <ja. gacht> Daar gaat een kat. Dat zou het tante zijn. Zeg. Als zij nou zo onrustig wordt van al dat rumoer. dan wordt ze nijdig. en dan hebben wij er een, waarschijnlijk een heel bijzondere attractie bij. Hm. En je bent helemaal niet bang voor hè? Als ras echte mekabber heb ik alleen maar achting voor haar originaliteit. Hm. en haar zin voor traditie. <laughs> en voor mij ben je ook niet bang. Hm. Echt niet? Kijk me maar eens heel strak aan met die heksenogen van jou. Nou, als je er dan om vraagt. Oh, Gérard. Hé? Hm. Hey? Ligt je er nog? Allicht, waarom niet? Was je aan het heksen? Nou ja, een beetje maar. Grapje. <laughs> Morgenochtend was je weer gewoon geweest. Het wil me helemaal niet lukken, hè? Probeer het nog eens. Zal ik erbij gaan zitten of zo? Zeg, jongetje, pas op als ik er ernst van ga maken hoor. Ja, ja, ja, doe maar. Maak eens een beetje ernst. Kom eens wat dichterbij. Dan moet je het ook zelf maar weten. Oh! Dat lukt niet. Hoe kan dat nou? Eigen schuld. Had je mij maar geen zoen moeten geven. Oh, wat is het dan voor geklets? Ik heb al heel wat andere kereltjes gezoend, hoor. En zelfs bevroren tuinbeelden achtergelaten. Oh ja? Zo, zo. Nou, ja. dat zullen wij eens eventjes zien. Kom hier, jij. Ja. Nee, nee. nee, nee. Kom hier, kom hier. Mm. Oh. Zo. oh, oh Gerard. Ik, ik ben een beetje duister. Precies. Van hekserij gesproken. Mm. Dat heb ik nou van moederskant. Dat is nou Hollandse hekserij. Nog eentje? Nee. Uh, ja. Kleintje dan. Mm. Oh, als ik hem niet verslaafd dan raak. Dat zul je heel beslist wel. Dat hoort zo zie je. Ah. Ah. Nou, nou. De vrede is wel getekend, hè. Zullen wij maar naar binnen gaan voor er een nieuwe klen breekt. ontbreekt? Oh. oh, ja, goed. Maar als je ruikt, een heel klein beetje heksen mag het toch wel blijven doen. Hè? We zullen zien. Op oneven dagen, bijvoorbeeld. Middag. Ik, ik neem de vrijheid, ik, ik neem de gelegenheid te buiten mijn benen. Kom op meisje, het gelukwensen schijnt te beginnen. Dan heb je op En ondersteunt hem. Ah, is het is niet net een plaatje. Ja, ja, ja. Alle MacGabbers zijn dichters en hun vrouwen zijn heksen. Traditie. Langlevende traditie. Ja. Lang leven de traditie. En het oude Schotland. Katten zijn taai was het zesde, tevens laatste deel van het Spook van Evo Craggy, een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria, Trimethy Macabre, Ludie Nijhoff. Donald Macabre, Van Heskes. Notaris Fogbound, Chris Baai. Gerard Macabre, Hans Veerman. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruys. Het spook was Léon Dubois. De doedelzak werd bespeeld door Evert Budding. De regie had Dick van Putten.